Dit is Deze Week in Tablets, aflevering 75, opgenomen op maandag 25 maart 2013. Hey Martijn. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe is het uh, met de tabletnieuws? Ja, ik denk dat we een beetje aan moeten gaan wennen dat het allemaal een beetje uh, afzwakt ofzo. Ah, het zijn weer golvenbewegingen, hè? Maar, ja, uh... maar goed, kijk naar de afgelopen... Uh, Hoe lang zijn we bezig? Twee en een half jaar bijna. Uh, kan ik me toch herinneren dat het allemaal wel een beetje weer... Uh, zo in maart... Uh, uh, ja, loskwam. Like, ja, ja. ja, maar die markt begint een beetje te settelen, hè? En, uh, ja. uh, verzadiging is niet het juiste woord, maar... Uh, gewoon ook zoals we hebben voorspeld. Hè? Op een gegeven moment is de verzadiging in ieder geval in zoverre voor, de, voor de, het hogere segment van de markt. En dan krijg je dus verbreding. Hè? We doen even net of we niet maar Marketing A alle twee hebben. En uh, mm -hmm. dan krijgen we dus goedkopere tablets en dat soort dingen. Dat zien we nu dus ook gewoon. Hè? En ja. zo krijgen de, de, de mensen die niet per se de early adopters zijn, hè? die krijgen een kans. Dus dan hebben we dat ook weer even genoemd. Uh, om niet maar papier En <i constitution lacht> uh, uh, uh, uh, uh, dan krijg je dus dit soort situaties. Uh, maar dat wil niet zeggen dat uh, er niet genoeg is om te klagen, natuurlijk, over, uh, uh, uh, over de situaties die er wel zijn. Want, uh... Ja, sowieso. We komen er sowieso nog op dadelijk. Dat, uh, dat het ook blijkt uit, uit presentaties en, en, en de plannen van de grote fabrikanten. Dat, dat de rek, of de rek is het verkeerde woord. Maar dat, dat het allemaal wat, uh, wat langzamer gaat. Dus, uh... Ja, ik, ho ik hoop dat de verbinding uh, iets beter gaat worden, want ondertussen uh, luister, hoorde je eventjes, uh, of hoe zeg je dat? Klonk jij even als een uh, soort robotje? Maar uh, uh, ja, ik hoor hetzelfde. We hopen het maar. Ja, dat, uh, internet in Italië dat uh, is echt helemaal niks waard. Uh, zit je op de buren of op je eigen netwerk? Ik zit daar op mijn eigen netwerk. Ja. Doe dat gewoon op de buren, jongen. Die betalen tenminste voor in de internet. <laughs> Komt goed. Oké, okay, hey, uh, wat uh, wil je uh, vertellen deze week? Um, waar wil ik het over hebben? Ja, ik wil het toch even hebben over Windows Blue. En uh, om twee redenen. En dat is, de eerste reden is dat ik het wel interessant vind. Van wat, wat gaat Microsoft doen? Uh, gaan ze iets, iets, uh, hebben ze iets verzonnen waardoor we toch weer meer vertrouwen in Windows 8 krijgen? Uh, met name op het gebied van tablets. En aan de andere kant irriteer ik me aan. Uh, ik zou geen namen noemen, maar nu.nl met een berichtgeving. Ik zal geen namen noemen, Colin van Hoek. Ja. ja, ik maar weet het... niet hoor, ik gok er maar op dat het, ja, nee, komt. Dat dat is, dat het is de enige van nu.nl die ik ken. En Jerry Vermana maar dat is een baas. Uh, ja, ja nou, de rest heb ik weinig over te klagen. Maar uh, meneer Van Hoek die wil nog wel eens een keer uh, dingen feitelijk onjuist uh, schrijven. Oh. Uh, ik heb natuurlijk de, de del Latitude uh, 10 uh, getest. Wel interessant apparaat. Uh, iOS 7 moet toch binnenkort wel weer een keer komen. En uh, wat ik net zei, uh, even over uh, presentaties van, van nieuwe middenklasse en high-end tablets van de grotere uh, fabrikanten. Oké, okay, maar zullen we gewoon beginnen met Windows uh, Blauw? Windows Blauw, ja. Want Windows Blauw is een update. Um, het is geen nieuwe Windows versie of uh, uh, ja, Windows 9, zeg maar. Nee, dat is het niet. Het is een update die gewoon gaat onder de codename Windows Blue, Colin van Hoek. Um, en uh, dus het is niet wat, dat we allemaal uh, spannende dingen hoeven te verwachten. Het is meer wat gaat Microsoft fine-tunen uh, om de gebruikerservaring te verbeteren. Want dat is eigenlijk de insteek van Windows Blue. Hoe kunnen we, uh, uit van Microsoft dan, hoe kunnen we Windows 8 uh, de gebruikerservaring daarvan verbeteren. En dan met name op het gebied van tablets. Want daar loopt het nog niet zo hard. Kijk, op PC's uh, heb je een beetje zo'n zo normale update-cyclus dat mensen er toch wel aan moeten geloven... Uh, ...op een gegeven moment kun je geen, geen laptops en desktops meer kopen met Windows 7. Dat is het, hè. De uh, uh, Windows-gebruikers doorgaan. Natuurlijk zijn er uitzonderingen... ...maar het gros van de gebruikers... ...die updaten hun OS op het moment dat ze een nieuw computer kopen. En Precies. En dan doen ze het gewoon mee met wat ze hebben gekregen op hun computer, zeg maar. En gekregen is natuurlijk duidelijk uh, tussen aan en aanstekens... ...want je betaalt er wel voor... ...alleen zo wordt dat niet ervaren, natuurlijk. Nee, inderdaad. Dus uh, die, die, die geloven er toch wel aan... Uh het gebied van tablets um, uh, heb je het probleem. Tussen aanhalingstekens dat mensen uh, nog veel twijfelen van... Moet ik voor een Windows gaan? Ga ik voor een Android? Ga ik voor een iPad? Um, dus daar, daar is, het, is, het, is de keuze wat, wat breder. Um, maar goed, Microsoft wil dus uh, de gebruikerservaring van Windows 8 verbeteren met Windows Blue. en um, nou, Er zijn de afgelopen weken een aantal berichten uh, verschenen. Met name geruchten van wat gaat Microsoft dan doen. Zo zou... Uh, um, Windows Blue gaat zorgen voor kleinere Windows 8 tablets in de zin van er is ondersteuning binnen Windows Blue voor kleinere Windows 8 tablets. Uh, daarnaast zou uh, Microsoft de updates gaan veranderen, dus één keer per jaar met een grote update komen. Uh, de, prijs van, de prijsstelling van Windows-besturingssysteem uh, zou verlaagd worden. En van de week lekte een video uit van Microsoft zelf, waarin gesproken werd over Windows Blue en dat de, touch uh, de touchmogelijkheden uitgebreid zouden worden. Dus uh, <lacht> uh, uh, meer gestures of iets dergelijks. Ik snap ook niet precies hoe ze dat willen gaan doen. Het <lacht> is altijd uh, verstandig om in, in je tweede versie van je aanraakgevoelige besturingssysteem uh, meer optimalisatie te brengen, natuurlijk. Nou ja, blijkbaar is dat inderdaad niet voldoende geweest. Uh, dat hebben wij natuurlijk ook in onze Windows 8 reviews ervaren... dan met name in de desktop interface. En, en ik zag het zelf bij de Letter to 10 ook in de, de instellingen... ...menu's is het allemaal nog niet echt uh, geoptimaliseerd voor, voor tablets. Mm -hmm. um, en uh, gisteren, zondag, uh, lekten de eerste screenshots... ...en ook de eerste uh, uh, video uit waarin uh, een vroege beeld... ...een vroege uh, versie van Windows Blue getoond wordt... En uh, daarin kwamen een aantal uh, nieuwigheden of verbeteringen naar voren, waaronder nog kleinere tegels. En dat vond ik het eerste heel opvallende, want je wil het voor tablets gaan optimaliseren en dan ga je nog kleinere tegels introduceren. Oh. Um, en zeker op Full HD displays, en, en dat zijn er nogal wat, tablets met Full HD displays, zeker met Windows 8. Vraag ik me af of dat niet te klein gaat worden? Ja, nou, maar inderdaad? in de moderne interface is de scaling een stuk beter geregeld dan in de desktop interface. Dat is, en ja, dat, dat kunnen waar. we natuurlijk nog niet aan, uh, aan de screenshots of video's of wat dan ook zien. Of dan ook scaling in de desktop interface interessanter uh, of beter gaat worden. Uh, maar dat is het eigenlijk het enige interessante wat ik heb gezien aan die screenshots. Want ik heb natuurlijk ook even gekeken. Drie minuten geleden toen, je, toen jij belde. <laughs> uh, het enige wat mij echt opvalt is dat uh, de desktoptaal er nog is. Dus uh, ook in Windows Blue is er nog een desktop. Ja, die, die, die grote verandering uh, die gaan we niet in een update zien. Als nee, dat maar zou dat, gebeuren. Dat zou natuurlijk is... wel... Uh, uh, in zoverre of het laag aan het fruit is, weet ik niet. Maar dat zou natuurlijk wel... Uh, dat is een beetje waar we over klagen hè? en waar iedereen over klaagt. De disconnect tussen die twee omgevingen. Uh, ja. dat, kunnen we, dat zien we dus in ieder geval zoals het er nu uitziet nog niet opgelost in Windows Blue. Dat was het enige wat ik zeg maar daaraan toe te voegen ja. heb aan, uh, aan, aan de observaties. En de rest heb jij natuurlijk allemaal uitgeplozen door per pixel te kijken wat er allemaal gaat gebeuren in Windows Blue. Nou, niet per se. Ik vond het niet... Heel erg interessant. De meeste dingen uh, waren wel logisch. Kijk, die kleinere tegels, dat is een keuze. Uh, voor sommige applicaties zal dat best handig zijn. Of gewoon een snelkoppeling waar, waar bijvoorbeeld geen live notificaties in te zien zijn. Ja, mij lijkt uh, het niet die opstandig. Kun je, die, die kun je kleiner maken, oké. Okay. Ook bestaande tegels zouden kleiner gemaakt kunnen worden. Voor de rest heeft Microsoft ervoor gekozen om uh, de, de omgeving, de touch-omgeving, de, touch de metro-interface verder te laten optimaliseren personaliseren door de, door de gebruiker. Dus je kunt meer kleurstellingen kiezen, meer achtergronden. Nice! De van kleur veranderen. Nou, en noem maar op, dat, dat kun je allemaal zelf aanpassen. Dat is allemaal leuk en aardig. De instellingen zijn geoptimaliseerd voor tablets. Goede keuze, want uh, uh, als je zo je dieper in de instellingen van Windows 8 gaat, uh, kom je al snel bij toggles en, en, en uh, instellingen die, die te klein zijn of lastig met touch aan te passen zijn. Dus dat, dat uh, komt eraan. Uh, ...in het charmsmenu, het menu wat je vanaf de zijkant naar binnen veegt... ...komen snelkoppelingen om, uh, om een video of een foto direct op een ander uh, scherm weer te geven... ...of een ander apparaat via bijvoorbeeld DLNA. Dat hey, charmsmenu vind ik sowieso een hel, dus ik snap niet dat we dat nog verder gaan uh, ja, vullen ik denk met de rommel. De ik vind het niet zo'n zo erg menu. Dus even, het enige irritante aan het menu is dat je het vaak per ongeluk naar binnen veegt. Ja, exact. Ja. En het enige waar ik het voor gebruikt heb is uh, uh, heel soms om een beetje bij de brightness te, te rommelen. Ja. Of, of naar uh, configuratiescherm te komen en dan zeg maar het deel wat in de moderne interface zit. Mm -hmm. Uh, maar dat, dat had wat mij betreft ook met een, met, met een tegel gekund. Uh, want bijvoorbeeld uh, het startmenu vanuit het Charms menu gebruiken. Weet je wel, dat uh, Windows logo. Of het share menu en dat soort dingen. Ja, sorry, ik gebruik het niet. Nee, ik heb het ook nog, nog amper gebruikt hoor. Uh, het is wel dat, uh, want daar is het eigenlijk voor. Als je binnen een applicatie ziet, zit of binnen de browser of weet ik veel wat. Dan zit er nog andere functies. Want dat Charms menu, dat, is, dat past zich aan aan de applicatie waar je in zit. Uh, dus het, ik heb het totaal gewoon eens gebruikt om even snel iets te streamen of een foto te mailen. Want via het Jamf nu kun je snelkoppelingen krijgen naar het mailen of het delen van, van, van dingen of het printen van dingen. Oh ja, en het zoeken, hè? dat doe je ook via En turns. het zoeken, inderdaad. Ja, ja, dat is ook wel weer waar dat kwam je weer een beetje verreed dus, uit. Uh, maar goed, daar komen dus nu nou snelkop uh, snelkoppelingen in voor het uh, afspelen op, op uh, andere devices. Uh, een snelkoppeling voor screenshots vind ik wel handig, want... Uh, ik moet toch nog elke keer zoeken als ik screenshots wil maken van hoe werkt dat toch alweer? Ja, de techpers is er blij mee. Ja, precies. voor de rest, ja. Wie moet er echt screenshots maken? Oké, okay, ja, yeah, sure. Um, internet Explorer 11 natuurlijk. Al is niet duidelijk wat daarin de verbeteringen gaan zijn. Maar dat, dat komt met Windows Blue. Denk je dat het webkit gaat worden? Uh, ik denk niet dat Microsoft... Nee, nee, ik denk zo het ook is. niet hoor. Maar nee niet zo ver. Maar het is er natuurlijk ook... Uh, uh, ja, het ligt niet in de lijn der verwachtingen in ieder geval. Het zou natuurlijk voor Microsoft een onwijs handige keuze zijn... om in ieder geval mensen snel tevreden te stellen. Alleen, dan hebben we natuurlijk het probleem... dat er maar één groot uh, platform is zeg maar, voor browsers. En dat is natuurlijk in de in biggest scheme of things nooit een goed idee. Nee. Um, ja, Sky, uh, SkyDrive integratie wordt uh, verbeterd. Uh, um, Hoe cares? De enige andere grote uh, verbetering... zoals we nu zien, of verbetering... Uh, ik moest er even over nadenken van wat dan de verbetering zo, uh, precies is, want Microsoft heeft, Microsoft heeft een nieuwe uh, SnapView ontwikkeld, waarmee je meerdere applicaties of twee applicaties naast elkaar kunt draaien. Dat was ja, ik, al. ik weet niet precies wat dat betekende inderdaad. Dus uh, daar heb ik ook over zet twijfels van wat dat precies inhoudt, want, uh, maar volgens mij heeft het, heeft het te maken met optimalisatie daarvoor. Uh, het is ja, en misschien kan je hem nu... Bestaande. Misschien kan je dan nu ook alle twee de helft nemen, want nu kan je alleen maar twee, drie, vierde, één, vierde of zo nemen. Precies. Ik denk dat dat het is. En uh, nou goed, er worden meer app de applicaties die bestaan uh, binnen Windows 8, dus het weer, nieuws, berichten, die worden geoptimaliseerd voor die weergave. En Microsoft heeft uh, een wekker en een uh, rekenmachine applicatie erbij uh, verzonnen. Nou, oké, okay, cool. That's it. Uh, ja, de verwachting is dat we komende zomer een eerste publieke beta krijgen. Al vraag ik me af of Microsoft met een update een publieke beta gaat uitbrengen. Lijkt me niet echt uh, iets, Geen idee. iets wat, uh, wat, wat gaat gebeuren. Maar goed. Uh, ik denk het wel. Voorlopig uh, nog niks wat we op onze computers kunnen uitproberen. Ja, volgens mij kan het wel via een omweg, maar ik zou het nog niet doen, want het is allemaal nog heel vroeg. En uh, we'll see. Dat is een beetje uh, Windows Blauw. Oké, okay, thanks. Dus geen nieuwe versie, maar gewoon een update. En over Windows gesproken, dus zoals gezegd, heb ik de Dell Latitude 10 in mijn handen nu. En die heb ik getest. Daar heb ik een review van online gezet. En daar was ik redelijk uh, tevreden over. Um, het is een heel leuk apparaat. Met name als je alle accessoires erbij neemt. En daar is het apparaat ook bedoeld. Ik weet dat jij het niet leuk vindt als ik het zeg. Maar voor de zakelijke gebruiker... De zakelijke gebruiker... Precies. Is, uh, is het een, een redelijk interessant apparaat? Van mijn Hij is dom. wel ugly as fuck. Ja, wat is ugly? Wat is. ah leeg. gewoon die achterkant uh, met. Ja, uh... kijk kijkt dan aan de achterkant. Oké, oké, oké. Als ik voor jou zit, dan, dan misschien. Dan moet jij tegen de achterkant aankijken. Nee, maar voor een uh, verwisselbare batterij, waar je echt. Uh, met de batterij zelf kun je sowieso al uh, minimaal 7 uur mee doen, dus gewoon een volledige werkdag. Met zo'n extra batterij, <laughs> du duurde er gewoon 16 uur mee. Ja, dat is uh, waar. Dat is allemaal wel heel relaxed en fijn. En de dok uh, kun, kun je het apparaat als desktop-achtig uh, iets gebruiken. Een mooie koffer zitten erbij, stylus kunnen bijkopen. Noem maar op, alles zit erop en eraan um, qua aansluitingen en mogelijkheden. Dus ik vind het een interessant apparaat qua, qua prestaties. Uh, is het zoals we gewend zijn van de IT, uh, Intel Adam uh, Z? 2760 Clover Trail bla bla bla ja, ik ben wel toe aan een nieuwe generatie processor ik ben benieuwd of dat beter wordt ja inderdaad want het is, het is gewoon goed voor, voor documenten bewerken uh, alles binnen, binnen de Metro de touch interface maar je moet niet gaan verwachten zoals al honderd keer gezegd fotobewerking, videobewerking games met grafische uh, intensieve uh, uh, hoe noemen we het 3D graphics en dergelijke dat, dat gaat allemaal niet werken dat moet je ook niet willen het is echt een compagnon voor je PC. Op je PC doe je de krachtige, de intensieve taken. En dit is een apparaat wat je erbij neemt. Daar moet wel bij gezegd worden. Als je al die accessoires erbij neemt en, en dit apparaat koopt, ben je wel duizend euro kwijt. En ik denk dat voor de gemiddelde consument dat een beetje te veel geld is voor datgene wat je krijgt. Want dan wil je ook gewoon krachtige prestaties en uh, uh, bijvoorbeeld een keyboard dock. Yep. Uh, dus dan, dan zijn er andere mogelijkheden zoals bijvoorbeeld de HP NVX2 die jij uh, vorige week getest hebt. Uh, maar goed, leuk apparaat. Um, wel een aanrader, maar voor een beperkte uh, doelgroep. Um, wat jij trouwens zegt over, uh, de we zijn toe aan nieuwe generatie uh, processoren. Um, even terugpakkend op, op Windows Blue, want uh, Intel komt met de Haswell uh, processor uh, in juni, in de komende zomer in ieder geval. En Windows Blue zou daar speciaal op voor geoptimaliseerd zijn. In de zin van dat je een combinatie krijgt tussen de Ivy Bridge processor... En de Atom Clover Trail Processor. Dus lange batterijduur en krachtige prestaties. <laughs> en dat is iets wat wel interessant gaat worden. Want uh, daardoor wordt het Windows 8-segment qua tablets een beetje onderverdeeld in, in twee delen. Degene met een lange batterijduur, maar, maar uh, nou, zwak wil ik het niet noemen, maar mindere uh, prestaties. En degene met een korte batterijduur en krachtige prestaties. En, die moeten uh, samen en heat sinks en dat soort dingen. En sorry, en? En koeling uh, en dat soort dingen. Ja. Dus dan is er een, een, een mobiele. Ik, ik zie dat hes wel, en uh, daar moet bij gezegd worden: eerst zien dan geloven. Want uh, Intel horen we ongeveer al een jaar of uh, vijf beloven dat de volgende generatie echt goed is voor, voor, voor mobiele apparaten. Ja. Dus nogmaals, eerst zien dan geloven. Maar het klinkt mij een beetje als um, vergelijkbaar, niet per se qua prestaties hoor, maar een beetje in de, de productcyclus als de tegra 3. Ja. Ja, ja, inderdaad, dat zou goed kunnen. Maar goed, tegra 3 was niet. Uh... Niet slecht, toch? Nee, dat zeg ik toch ook helemaal niet. Ik zeg alleen, van dat is een beetje in de, in de, in de productcyclus vergelijkbaar. We hadden de eerste generatie Android-tablets. Uh, nou ja, dat was ook niet allemaal supersnel en super, super goed. En uh, de Tega 3 die heeft gewoon een benchmark gezet. En zelfs als je nu nog een tablet koopt met Tega 3... dan heb je gewoon een prima ervaring. En mm -hmm. dat zou dan ook hopelijk de, de Haswell-generatie van Intel moeten worden. Ja. Nogmaals, erbij gezegd, we hebben er eerst niet dan geloven. Want Intel... Die doet het al sinds uh, nou, uh, 2007 vrij ruk uh, uh, als het gaat om uh, de processoren die ze uh, mobiel kunnen aanbieden. En als we eerlijk zijn, daarvoor deden ze het nog veel rukker uh, als we kijken naar netbooks en dat soort benden. Dat was natuurlijk ook nooit wat waard. Nee, nee inderdaad. Uh, Laten het inderdaad hopen, want daar is Windows 8 al aan toe. Dat is een belangrijk onderdeel van het succes van Windows 8. Uh. Ja, dit is voor tablets is een gewoon van belang, maar je wilt ook niet inleveren op de in mogelijkheden. Oké, okay, nou goed. Uh, dus 11 is... tot 10, ja, ja, dat is een redelijk, redelijk uh, leuk apparaat. Wat ah, hebben we nog meer? Um... iOS 7. iOS 7. Uh, brrr, ja, God, uh, er was van de week wat nieuws over iOS 7. Uh, dat... Um... Was Street Journal had bronnen die hadden gezegd: van hé, hey, uh, Johnny Ive die wil het strakker en simpeler maken. Ja. En wat mij betreft was dat niet echt nieuws, want come on, het is Johnny Ive, dus wat had je dan verwacht? Uh, ja. Maar dat is dus zeg, het laatste gerucht, of in ieder geval wat naar buiten is gekomen: dat we in iOS 7. Um, Misschien we wat strakkere en simpele elementen terug gaan vinden... en skeuomorphism wat gaan missen. En dat betekent dus uh, de analoge die we nu zien... Uh, zoals een agenda met een leren lijst. Uh, dat lijkt op een echte agenda. Of in ieder geval, hè, dat zouden we in ieder geval een analoog moeten hebben... met, uh, met in the real life mm. IRL. Uh, en misschien gaan we dat soort elementen wat meer missen... Uh, of moeten missen in iOS 7... Um, toen bekend was dat Scotty Voorstel uh, eruit was gewerkt in, uh, bij Apple. Er werd bekend ook natuurlijk dat Johnny Ive uh, verantwoordelijk werd voor human interface design. Dat was dan ook meteen de verwachting die wij toen hebben uitgesproken op Tablets Magazine. Volgens mij heb ik het stukje toen getaap, ge ja. getypt. Uh, en dat is dan, wat uh, was het eergisteren of zo, uh, opnieuw bevestigd. Dat uh, die verwachting nog steeds geen rare verwachting is. En dat het er ook op lijkt dat bronnen dat binnen Apple bevestigen. Grote, grove, uh, ingrijpende veranderingen, zoals de toevoeging van een desktopinterface <laughs> aan, uh, <laughs> uh, uh, aan iOS, dat uh, hoeven we niet te verwachten. En ik denk ook niet dat er echt heel veel mensen zijn die dat serieus, uh, die dat serieus verwachten. We moeten denk ik in de kleinere verfijningen zoeken. Maar nou, voor Apple maar... zijn dat redelijk grote veranderingen als je, als je uh, kijkt. US is al een aantal jaar uh, grotendeels hetzelfde. Kijk, al zijn ja. het kleine veranderingen die straks komen, uh, ten opzichte van de, de, de voorgaande jaren zijn die veranderingen dan best groot. Want als Apple van, van dat, hoe noem je het, skewomorfisme, aftapt, is dat voor hun best een ingrijpende verandering. Ja, ja, ik weet ook niet of ze er helemaal afstappen, hè? want het heeft natuurlijk ook wel een functie in, in sommige gevallen. Dus we, we, uh, we zullen het zien hoe, in hoeverre dat wordt doorgevoerd, maar dat is inderdaad een, een verandering. En ik wil ook niet zeggen dat er helemaal geen veranderingen kunnen komen. Uh, denk bijvoorbeeld aan widgets. Ik zie dat niet gebeuren in uh, het homescreen, hè? waar de icoontjes staan, mm -hmm. maar... Um, Zoals je misschien kan zien in het filmpje wat ik heb gemaakt over de jailbreak... heb ik zo'n soort widget ding in mijn uh, notificatiemenu... Ja. om te switchen tussen wifi en bluetooth en dat soort dingen. Um, en daar is Apple natuurlijk al wel een weg ingeslagen om ook zelf widgets toe te voegen. We hebben weer widget en aandelen widget en dat soort dingen. Ja. Uh, dus misschien zien we daar wat nieuwe widgets voor. en Dat zijn dan widgets die dan alleen in het notificatiemenu zullen kunnen werken. Dus er zijn wel wat mogelijkheden... En natuurlijk hopen we allemaal nog steeds ook op dat er uh, bijvoorbeeld meerdere gebruikersaccounts kunnen komen in iOS 7 ja. en, uh, en dat soort dingen. Overigens is de kans dat dat gebeurt waarsch waarschijnlijk niet zo heel erg groot. Want uh, Apple kan je een hoop verwijten, maar ze houden van één ding en dat is van geld. En uh, die hebben uitgerekend dat als je een gezin van vier hebt dat als je vier apparaten koopt, dat ze meer verdienen... dan als je één apparaat koopt met vier gebruikersaccounts. Oh, dat is uh, goed berekend. Nou, ja, daar hebben ze een marktonderzoek <laughs> aan gedaan. Daar hebben ze mensen voor ingehuurd. Uh, ik heb er ook nog een graantje voor meegepakt. Nee hoor, nee, nee. Nee, maar, kom uh, op. Ik denk niet dat dat heel erg uh, binnen de lijn der verwachtingen ligt. Maar wie weet... Uh, uh, ja, doen ze daar op dat gebied een keer een concessie? En ja, dat zou het toch wel schelen. En ik denk dat het ook uh, heel erg zou schelen, bijvoorbeeld, dat. Stel, je bent uh, papa, en je hebt twee kinderen, en je bent een beetje fan van tablets. En uh, in het verlengde daarvan ben je ook een beetje fan van Apple. En je koopt een iPad en. Uh, ja goed, uh, er is een nieuwe iPad en je wilt een nieuwe iPad kopen. Dan zou het wel fijn zijn als je je iPad 2, 1, whatever iPad uh, kan gebruiken... om alle twee je kinderen tevreden mee te stellen. Namelijk een eigen gebruikersaccountje. En dat ze omgekeerd met dat ding kunnen spelen. Ja. Dat, dat zouden natuurlijk ook hele praktische toepassingen kunnen zijn van die gebruikersaccounts Zonder dat het per se hoeft in te boeten op het aantal producten dat Apple verkoopt. Ja. Nee, inderdaad, dat klopt. Maar denk je dat het uh, is het tijd dat Apple een, een aantal belangrijke wijzigingen doorvoert in iOS 7 of denk je van, nou ja, de, de iOS 7 is goed zoals het is. Er is geen noodzaak om daar nou drastisch uh, verbeteringen of nieuwe features in door te voeren. Ja, nou, kijk, ik ben nooit echt tegen nieuwe features of zo. Uh, tenzij het gewoon BS-features zijn, zoals in die Samsung telefoon uh, met uh, weet ik veel allerlei banden. Uh, dus uh, ...jij vraagt, is het per se tijd? Ik denk dat de mensen die er het meest op zitten te wachten... ...dat zijn de technologie ja. En uh, of de echte consumenten nou echt zo erg zitten op te wachten... ...mijn broertje, mijn moeder... Nee, die zitten er niets op te wachten. Die zijn dolblij met hun iPad of met hun iPhone. Mm -hmm. En ze weten hoe dat werkt. Uh, ze gebruiken dat ding om uit hun broekzak te halen... en uh, een smsje te versturen, nieuws te checken, bankzaken te regelen... en weet ik veel wat voor dingen. Een beetje tetris te spelen of wat dan ook. Uh, en die zitten niet per se elke dag dat ze de dingen aan zetten... en denken, oh, dat is wel saai. Ja. Uh, dus ik weet niet of het echt overeenkomt met de wil van de, uh, van de consument, zeg maar, wat wij willen. Hè? De, de, de mensen die erover schrijven. Um, dat gezegd hebben, natuurlijk, uh, er is altijd uh, de ruimte voor een refresh. en um, Een iets uh, hipper uiterlijk, bijvoorbeeld, hè... Um, uh, als het gaat om dus misschien wat strakker en dat soort dingen, dat, dat, tuurlijk dat, dat zou ik helemaal niet vervelend vinden. Ja. Of het nou echt een voorwaarde is voor, voor iOS om een succes te blijven, dat durf ik nou, nee, dat zou ik niet per se zo zeggen. En denk je dat uh, ja, zo is Apple niet, denk ik, maar want je hebt natuurlijk de kans is groot dat we uh, in mei, dat is over, nou, in maart, over twee maanden. Uh, dat we Android 5.0, Kila en Pi gaan zien. Denk je dat Apple het daar enigszins van laat afhangen om no. nieuwe features te introduceren? Nee, nee, nee, nee, nee never. Nee, nee, nee weet je wat het is? Er zijn uh, 500 miljoen uh, van die iOS apparaten volgens mij op de markt. Uh, en dat gok ik, maar volgens mij is dat wel een nummer wat me bekend voorkomt. Uh, en dan zou het er 100 miljoen zijn. Uh, en daar bij de upgrade-cycli, uh, dus als er een nieuw uh, iOS is, uh, dan is meestal 60, 70, 80% daarvan ondersteund. Ja. Uh, dat betekent gewoon dat uh, zo'n OS heel lang al in ontwikkeling is om te kijken of het werkt op alle apparaten. En dat kan dan niet in mei worden bekeken uh, of daar nog dingen aan toe kunnen worden gevoegd. Oh nee, nee, maar dat ze features wel liggen, zeg maar, nieuwe nieuwigheden, Maar als ze zien van, oké, okay, Android blijft ook een beetje hetzelfde, blijft een beetje. Uh... Stagneert een beetje die groei. Uh, Oké, okay, dan laten wij onze fiets ook nog even liggen. Nee, ja, nee, ik geloof daar niet zo heel erg in. Mensen denken dat wel eens uh, van, van Apple. Hè, dat ze dingen achterhouden. Zoals een retteren scherm op de iPad Mini of wat dan ook. Um, nee, ik, ik, ik persoonlijk geloof niet echt dat dat de tactiek van Apple is. Mm -hmm. Ik denk dat zij gewoon... Uh, kiezen van goh wat is mogelijk wat kunnen we de juist eh, wat kunnen we implementeren qua hardware of software wat is de beste gebruikerservaring voor mm, 80 tot 90% van de mensen. Ja. Tuurlijk zijn er outliers... en die misschien wel iets extra hadden gewild... of die hebben gezegd van... ik zou GarageBand op mijn iPad 1 willen... want ik heb gewoon geduld. Uh, Apple zegt, nou nee, want dat zou dan niet... de juiste gebruikerservaring willen hebben... die wij aan onze naam willen verbinden. Ja. Um, en ik denk dat dat veel meer de insteek is van Apple... dan echt dingen achterlaten... Ja. om nieuwe producten te kunnen verkopen. Ik want denk dat... De de, hebben ze ook geen reden om te geloven... dat als ze de iPad Mini met Retina meteen hadden gebracht... dan hadden de mensen die de iPad Mini Retina 2 uh, op het moment op de markt kwam... is denk ik nog steeds een even grote groep mensen die meteen upgraden. Mm -hmm. uh, en ik denk dus echt dat het uh, uh, op basis is van... Uh, wat kunnen we in een pakketje bieden... Uh, wat voor 80 tot 90 procent van de mensen die wij als onze doelgroep zien... gewoon de beste ervaring, uh, de beste ervaring is... Um, en ik denk dat dat veel belangrijker is uh, dan, uh, uh, dan, dat, dan dat ze denken... Oh, nou, we hadden de iPad Mini met Retina kunnen doen. En dan, hadden we, uh, dan verkopen we misschien minder iPad Mini Retina's 2. Ik geloof dat niet zo. Ik denk echt dat ook dat de iPad Mini Retina gewoon... Uh, vorig jaar, om het zo maar te zeggen, hè, toen de mini kwam... gewoon nog niet mogelijk was in de vorm zoals Apple dat had gewild. Ja. Uh, en ze wouden een licht, een dun, een uh, klein apparaat. En uh, niemand anders heeft tot dit moment ook bewezen... dat het wel kan in die vormfactor. Ja. Tuurlijk, de Nexus 7 heeft ietsjes meer pixels... maar dat is geen, eh, dat is geen verdubbeling. Hè. Het, is, het, het scheelt een paar pixels... maar het scheelt geen uh, retina versus non-retina. Ja, maar, en ja, goed, dat zijn de keuzes die uh, Apple maakt. En als je meer pixels hebt, heb je meer batterij nodig... ...heb je meer processor nodig... ...heb je uh, uh, misschien wat meer ruimte nodig om warmte te ver uh, verliezen. Hè. Kijk naar iPad 3 bijvoorbeeld. Dat zijn keuzes die Apple maakt op basis van... Uh, ...wat ze uh, denken de gebruikerservaring te kunnen verkopen. En wat heel erg belangrijk is, wat mensen lijken te vergeten... ...het moet op schaal geproduceerd kunnen worden. Dus als jij een, een, een kleine uh, tablet, uh, tabletfabrikant bent... En uh, dan is het misschien wel mogelijk dat je een uh, 80 keer retina scherm kan maken... met een uh, Intel Core i100 processor en weet ik voor allemaal. Uh, alleen als je dat dan niet... Als dat aanslaat, zeg maar... Mm -hmm. Dan moet je dat op schaal kunnen verkopen. Apple die verkoopt geen dingen alleen in Amerika of alleen in Europa. Nee, die verkopen hun iPhones, iPads en al die benden. Die verkopen ze ondertussen bijna wereldwijd. En zijn zelfs op markten als China en India bezig, waar een heleboel mensen wonen. Dat betekent dus als je een product hebt, dat je dat zoveel moet kunnen maken. Zodat in ieder geval na een paar maanden de meeste mensen die dat per se hun geld willen geven, shut up and take my money... Uh, ...dat je die tevreden kan stellen. Ja. En dat is bijvoorbeeld een probleem... ...wat we hebben gezien met de Nexus 7. Niet zo groot als bij andere uh, dingen... ...maar de Nexus 7 heeft een, gewoon een... Uh, ...echt tekort gehad aan apparaten... ...heel erg lang. En ja. veel langer nog dan dat Apple soms tekorten heeft... Ja. En dat is ook wel iets wat je dan hoort: van oh, ze houden dat achter. Hè? Laat ik zeggen, Apple bewaart 100 miljoen iPad minis omdat het dan lekker lijkt alsof ze uitverkocht zijn. Geloof ik, ge geloof ik niks van. Ja. Apple wil gewoon zoveel mogelijk per kwartaal producten verkopen. Net zoals dat Asus dat wil en Samsung dat wil. Alleen je moet het wel op schaal kunnen produceren. Agree, al denk ik niet dat, dat Apple het enige bedrijf zou zijn... dat producten achterhoudt dus om even zo om te omschrijven. Nee, nou, ik denk dat er geen bedrijf is die producten achterhoudt. Nou, ik denk, ik denk wel dat er bedrijven zijn... die ontwikkelingen en technieken achterhouden. Uh, en dan heb ik het vooral over de tv-markt... waar ik redelijk veel van meekrijg. Want um, sommige nee, producten mag... zijn gewoon melkkoeien, hè? Um, dan heb ik het over uh, LCD-tv's bijvoorbeeld. Die moeten gewoon uh, verkocht worden, wil een fabrikant nog uh, winst maken. En natuurlijk hebben we dan OLED-technieken, uh, 4K Ultra HD. Um, dat worden in de toekomst weer de melkkoeien. Maar moet, de, je, je kunt niet in één keer overschakelen naar een hele nieuwe techniek... Um, en die voor een lage prijs of relatief lage prijs in de markt zetten. Dat is het, hè. Dat is wat ik zeg. Je moet natuurlijk het totaalpakket zien van... oké, okay, we kunnen misschien wel OLED-schermen ergens in proppen... maar kost die tele televisie dan nog 500 of 600 euro? Zodat als je in de mediamarkt staat... dat je niet staat te kijken naar 80 televisies van 500 euro... Mm. en één televisie van 32.000 euro. Nee, en en dat, is, dat is een beetje het ding. En kunstmatige uh, uh, schaarste... Dat zie je bijvoorbeeld misschien wel bij dingen als een Ferrari of zo, weet je wel. Dan maken ze honderd type Ferraris, of 100 Ferraris van het bepaalde type. En dan betaal je gewoon 1,2 miljoen per auto. Ja. Maar die kunstmatige, kunstmatige schaarste zie ik uh, in de elektronica-markt. Zeker niet in, in markten waar uh, die redelijk gesetteld zijn. Hè? Dus een, uh, een tabletmarkt, of een smartphone-markt, of een computermarkt. Kunstmatige schaarste is denk ik in... 99,9% van de gevallen niet de verstandige keuze. En is ook niet de keuze die ik verwacht dat gemaakt wordt door Samsung of door Apple of door Asus. Eid? Ja. Of denk jij wel dat Asus bijvoorbeeld meer Nexus 7 had kunnen maken, maar gewoon dacht van nou laten we leuk uh, zo doen dat mensen het niet kunnen kopen? <laughs> uh, nee, want daarvoor is de winstmarge er niet. Dan, dan zou er echt een dikke winstmarge op een product met zoals bijvoorbeeld een Ferrari Exact, en dat is precies wat ik bedoel. Nou oké, okay, goed, dan hebben we dat uh, gehad. En iOS 7, we zullen het wel zien. Hè? Uiteindelijk is het bij Apple meestal zo dat er een, uh, een, een beta komt. Het heet wel een, een public beta, maar dat is dan voor de developers. Uh, <laughs> en dan hebben we een paar maanden om dat te, uh, te bekijken. En voordat dat dan... Uh, bij een nieuw product, meestal een iPhone of een, een nieuwe iPad... op een gegeven moment ook echt, zeg maar, breed wordt verspreid. Ja. We zullen het wel zien. Het uh, is niet zo dat ik denk dat we volgende maand... het allemaal kunnen gaan downloaden, zeg maar, als gebruik. Als we het volgende maand zien, dan zien we dus de beta. Ja. Oké. Okay. Goed. Uh, Samsung Galaxy Tab 3-serie... Uh... De, de, ja, de, al een aantal keer ja, Hij nee, was ja. niet aangekondigd bij de uh, Galaxy 4-dinges. Uh, dat was niet de hele Galaxy-lijn. Daar hebben we toen een paar keer aan gerefereerd. Ja. Er was alleen de telefoon, toch? Precies. We dachten eerst de MWC, daar gaat het allemaal komen. Toen we daar niks zien, dachten we: oké, okay, er komt een grote presentatie van de Galaxy S4 aan. Wellicht pakt Samsung daar de Galaxy 3-serie mee. Niks van gehoord. Um, toen had ik vlak daarna. Uh, contact met een uh, Nederlandse retailer. En die zei, uh, ja, ja, binnenkort komen ze eraan. Binnenkort. Ik heb ze hier op het lijstje staan. Uh, en goed, uh, vorige week kreeg ik berichten uh, van een andere retailer, die jij van uh, van gekregen, uh, dat, we, uh, dat het verschoven wordt, of in ieder geval dit, onze datum die wij hebben, is verplaatst naar uh, het najaar. Dus dat, daar zit dan hey, toch alweer weer is... een aantal uh, maanden tussen. Staat het dan ook op Tablets Magazine? Wat staat op Tablets Magazine? Nou, dat je dat bericht hebt gehad? Ja. Yeah. Oh, oké, okay, sorry. Dan heb ik daar gewoon overheen gekeken. Want dat is toch natuurlijk altijd wat je kan zeggen. Tablets Magazine heeft van Brother van Ja. Nou ja, ja. ja, ik was niet de enige. Dus het was geen hot nieuws. Want uh, Sam Mobile had, had het ook uh, toevallig uh, die, diezelfde dag, de dag ervoor zelfs al. Um, okay. Dus het was, het was bevestigd meer, meer uh, vanuit mijn kant. Um, ja, vond ik op, vind ik opvallend. Maar uh, op zich niet, niet onlogisch. Want uh, als we kijken naar de andere grote fabrikanten. Dan hebben we een ACES, Acer. Uh, ...Sony dan de enige uitzondering wellicht, uh, worden de middenklasse en high-end modellen uh, die worden een langer leven gegeven. Zeg maar. het, het assortiment blijft uh, zes maanden langer bestaan. En Samsung komt dan waarschijnlijk tijdens IFA 2013 in Berlijn, uh, wat in september plaatsvindt met de Galaxy 3-serie. Dan verwacht ik ook wel dat Asus en Acer met uh, nieuwe middenklasse en high-end modellen komen. Want ja, we moeten hem met AC's ook nog steeds doen... met de Tres Pad 300 en 700. Met Acer ook nog steeds met de Tab A510 en, en A700. Uh, die zijn ook niet vernieuwd, terwijl ze al een jaar oud zijn. Dus uh, ja, de, de producten worden een langer leven gegeven. Uh, dus uh, ja, dat was eigenlijk het nieuws. Ah, Oké, okay. goed. Uh, we hebben het meerdere malen uitgebreid over gehad... en dat, uh, ik denk niet dat het onverstandig is. Nee, het is niet onverstandig, maar voor, ons is het, voor mij is het jammer. Het <laughs> is het enige nadeel. Gee, geef me wat te doen. Ja, precies. Maar goed, okay. en, uh, over de Galaxy Tab 3 serie verkocht. Uh, waarschijnlijk gewoon weer een 7-inch model en een 10,1-inch model... waar weinig bijzonders aan zal zijn. Gewoon op alle vlakken een beetje vernieuwd. Uh, maar wel een nieuw model dat de naam Galaxy Tab 3 Plus gaat dragen... Uh, en dat model krijgt waarschijnlijk de nieuwe uh, 8-Core Exynos Octa 5-processor uh, en een, een, een hoge resolutie waarschijnlijk Full HD-Display. Uh, dat zou het meest interessante model worden. En die moet dan een beetje concurrentie aangaan met het nieuwe high-end model van, van Sony. De Xperia Tablet Z, die overigens in mei naar Nederland komt. Oké. Okay. We shall see. Yes. Op het gebied van software. Uh, apps. Ja, software. software. Ja, Google Keep, ja, of, ik weet niet zo goed wat ik ervan moet vinden. Ja. Yeah. Yeah. Weet je, het is. Um, ik, ik baal er heel erg van dat Google Reader ermee kapt. Ja. <laughs> en, uh, wat is daar de reden eigenlijk voor? Weten we dat? Ja, ze zeggen dat het niet genoeg gebruikt wordt. Maar, wat uh, gewoon BS is, want bijna iedere app gebruikt het als backend om, uh, <laughs> om te synchroniseren. Ja. Uh, en het is sowieso, uh, er zijn allerlei bloggers en uh, uh, data-bloggers geweest die hebben uitgedokterd dat er veel meer mensen gebruik maken van Google Reader dan van Google+. Dus rot dan ook alsjeblieft dat een beetje Google+. Maar nee, nee, nee, zo gaan we niet met elkaar om. Uh, kennelijk uh, is dat nog steeds het allerbelangrijkste van Google. Oké. Okay. Uh, maar goed, uh, Google die... Het uh, misschien. Ja, yeah, whatever. Ik uh, weet niet precies waar ze mee stoppen. Ze zeggen dat het niet genoeg gebruikt wordt. Dat is erg jammer. Ja. En het is gewoon een typische... Uh, uh, Google-stap, ze hebben eerst de markt kapot gemaakt hè, met de reader, mm -hmm. want uh, ze zijn de grootste, ze waren betrouwbaar, als ze zijn altijd uptime en dat soort dingen, en dus zijn er gewoon de laatste jaren gewoon geen goede RSS-backends gemaakt, zoals Google Reader, ja. gewoon omdat er gewoon een standaard was, namelijk een Google Reader. Um, en die hebben, hebben dus zeg maar iedereen uit die markt geconcurreerd, en nu beslissen ze dat het niet genoeg gebruikt wordt naar hun smaak, en stoppen ze ermee. En dan moeten we dus nu gaan wachten tot er nu en een paar maanden uh, hopelijk goede nieuwe alternatieven komen. Uh, maar dat is natuurlijk wel vervelend voor alle bedrijven die hadden kunnen bestaan. En dit is een vaste tactiek van Apple. Hè. Uh, ze hebben uh, toen eerst met. Uh, uh, sorry, ja Google. Ze hebben dat ook bijvoorbeeld met Google Maps gedaan. Mm -hmm. Die hebben een heleboel Maps uh, bedrijven uit de markt geconcureerd. Tot ze op een gegeven moment gingen zeggen: Oh, dan nou weet je wat, maar als je het veel gebruikt, dan moet je betalen. Ja. En dan hebben we het dus over apps en dat soort dingen, hè? En, uh, en applicaties en webapplicaties en toepassingen. Nou, hetzelfde lijkt niet te gebeuren met, uh, met Google Reader, dus dat, dat gaat er dan uit en dan uh, hebben we weer kansen op nieuwe dingen. En wie weet moeten we daar gewoon voor betalen en natuurlijk is het belangrijkste advies voor dat soort dingen van, hé, hey, luister, als je betaalt voor een dienst, dan heb je in ieder geval kans dat het blijft bestaan. Uh -huh. Dus uh, dat is op zich niet per se heel slecht, maar... Dat gaan we de komende tijd zien. Maar ze zijn ondertussen wel weer uh, begonnen met uh, weer een nieuwe rommel op de markt te brengen. Uh, om te gaan kijken of het gaat aanslaan. En Google Keep is daar eentje van. Dat is een soort Evernote-achtige um, applicatie waar je notities en dat soort dingen kan gaan bewaren. Meer Evernote Alleen... Lite, zeg maar. Ja, uh, alleen ik ben dan van het kamp Omelik van uh, uh, GigaOom. En, uh, en er zijn wel meer mensen die zijn mening delen. Van, joh, luister uh, Google, het is allemaal leuk en aardig... maar ik kan er dus niet van uitgaan dat het blijft bestaan. En ik ga niet drie jaar lang of vier jaar lang... hier mijn leuke uh, mijn, mijn of uh, mijn notities en belangrijke documenten bewaren... als ik er niet van uit kan gaan dat het blijft bestaan. Ja. Dan kies ik veel liever voor om 50 euro... of ik weet even niet uit mijn hoofd wat uh, Evernote per jaar kost, te betalen omdat dan de kans, hè, en ik zeg niet dat de kans voor Evernote 100% is en bij Google 100% dat het niet meer blijft bestaan, mm -hmm. maar gewoon als je dat gaat vergelijken met elkaar is de kans dat Evernote langer blijft bestaan dan Google Keep is groter dan dat Google Keep langer blijft bestaan dan Evernote. Mm -hmm. En dus is de verstandige keuze voor mensen die die notities maken... omdat ze dat willen bewaren, wat namelijk het hele doel is van zo'n applicatie... Google Keep of Evernote, dat je kiest voor Evernote. En ik ben dan ook van het kamp, ik kies liever voor een betaalde oplossing... namelijk Evernote. Ja, maar ook afgezien van dat, uh, is, is Google Keep nog lang geen Evernote. naar Mijn idee qua mogelijkheden, uh, integratie en uh, noem maar op. Uh, nee, sure. Dus, uh, nou goed, ik vond het opvallend, omdat dat uh, wat jij net zegt... Google is meestal... Uh, uh, wel een van de eerste met dat soort dingen. En nou is het eigenlijk iets van, um, balanceren het ook maar. Want we zien dat uh, het best een succes kan zijn. Of is dat niet? Ja, dat... ik weet niet. Uh, Google is gewoon een heel raar bedrijf in, in dat op zich wat mij betreft. Want aan de ene kant lopen ze te roepen, we moeten meer concentratie op onze core business. Uh -huh. En dan flikkeren ze dingen als Google Reader eruit. Uh -huh. Of Google Labs, of andere dingen die eruit zijn gemapt, gemapt zeg maar. Uh -huh. Uh, wave en buzz en weet ik van allemaal... dat was het ook. En ondertussen dan zijn ze uh, toch weer nieuwe dingen aan het, aan het lanceren die helemaal niks met uh, uh, uh, hun core business te maken hebben. Mm -hmm. Dus, uh, nee, ja, goed, ik, ik, ik weet niet. Google Keep, ik ben er niet kapot van en ik ga het op dit moment ook nog niet proberen gebruiken of mijn tijd erin stoppen. Nee, ik uh, concentreer me veel liever op de dingen waarvan ik denk dat Google daar langer mee bezig blijft. Dus uh, uh, nieuwigheden binnen Google Now en zo, dat zou ik wel bekijken. Maar Google Keep en zo, nee, dat, uh, dat laat ik lekker aan me voorbij gaan. Heeft Google, heel, heel is anders hoor, maar heeft Google eigenlijk, zijn er onderzoeken naar gedaan, al marktaandeel in moeten leveren sinds de lancering van Windows 8? In de zin van uh, uh, marktaandeel in zoekmachines? Dat jij ja, weet? weet ik. Daar uh, heb ik niet echt iets van gehoord. Want ik kan me wel uh, voorstellen, namelijk. Het enige wat ik weet is dat uh, uh, Microsoft wel een flinke boete heeft gehad van de EU. Mm -hmm. Omdat ze uh, waren vergeten dat je moest uh, laten kunnen kiezen aan mensen. Nou, dat is allemaal weer geïmplementeerd. Ze hebben weet ik veel hoeveel uh, boete gekregen, ik kan me niet meer herinneren. 900 miljoen. Uh, mm -hmm. 900 miljoen, dat zijn een hoop muntjes. Uh, maar of het echt, echt marktaandeel heeft uh, in, in moeten leveren... dat uh, durf ik niet te zeggen. Volgens mij niet. Ik denk niet... Uh... Kijk, volgens mij is het marktendeel van Google Search zeg maar, de laatste jaren vrij stabiel aan het, uh, aan het blijven met kleine, een kleine lijn naar beneden volgens mij in totaal. Maar uh, bijvoorbeeld iOS heeft ook nog steeds uh, Google als standaard zoekmachine mm -hmm. en Android. En dat zijn natuurlijk toch wel de twee grootste uh, mobiele platformen. En op de mobiele platformen was ook de meeste groei. Uh, dus dat houdt het redelijk stabiel. Ja. Ik denk dat er meer zorgen moet gemaakt worden als iOS kiest om Bing of je, weet ik veel welke te gaan kiezen als standaard zoekmachine. Of uh, als, uh, als iets als, uh, als BlackBerry heel erg aan gaat slaan of wat dan ook. Ik, ik denk niet dat dat, uh, dat dat heel erg zorgwekkend is op dit moment voor... Uh, voor, voor, ...voor Google. En search is natuurlijk... ...minder belangrijk dan advertising nog. Hè? Mm -hmm. En advertising... Das, ...is hun marktaandeel ook gewoon vrij stabiel. En uh, lijken ze nu ook... ...iets meer te gaan doen op mobile advertising. En dat is natuurlijk heel belangrijk. Want nogmaals, daar zit de groei natuurlijk de laatste jaren. Ja. Aight. Dan zijn we er, denk ik. Aight. Nou goed, dan... Uh, ...waar kunnen mensen jou volgen de komende week? Tablets, magazine. Tablets Magazine, is dat weer een nieuwe website? Ja, het gaat allemaal over... Uh, Epo en andere tabletten. Nice. Cortisone! Nee, oké. Tabletsmagazine.nl natuurlijk. Twitter.com slash tabletsmagazine. Yes. Uh, check it out. Natuurlijk ook de laatste reviews... Uh, op YouTube.com slash en. Vergeet ook niet, naast Tablets Magazine is er natuurlijk ook Home Cinema Magazine. En ik noem het altijd Home Cinema Display. Maar wow, meteen, ik kwam net zeggen, uh, wauw. Uh, ja, ik <laughs> lees het namelijk voor uit het lijstje hierboven aan de website. 3D TV Magazine en Gadgets Magazine. Yes. Ook daar staan leuke nieuwtjes natuurlijk, door de week. Uh, dus uh, volg het daar natuurlijk ook. Uh, wil je ons wat laten weten over deze podcast of op een andere manier uh, feedback geven? Dat kan natuurlijk via info.tabletsmagazine.nl. Op Twitter, dat kan natuurlijk richting natuurlijk het Twitter-account van Tablets Magazine. Of dat kan je ook direct naar mij sturen. Ik ben Sam, Sam Rijver op Twitter. Dus dat is twitter.com/slash Samrijver. En dan uh, zijn we de volgende week maandag. Uh, zoals het eruit ziet. Gewoon wel weer. Yes, tot volgende week. Tot volgende week.